Joke Vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Mix Marathon. Joke Boersma. 9 minuten over 9 op vrijdagochtend. En je weet het, als deze man naar binnen loopt... dan uh, is het weekend in zicht. Samveld. Time, I want to show you how the world... It's big and beautiful hey son i want to tell you how anything you dream is possible and don't This De Slamix waar het om. We zijn elke vrijdag 24 uur lang in de mix. De vrijdagmiddagborrel in zicht. En de grootste dj's in zicht. Salveld hoor je elke vrijdagochtend tussen 9 en 10. andere radiozenders wordt er nu langzaam afgeteld naar het weekend. En hier sta je al links voor. Met je linkerbeen een flinke stap in het weekend. Dit is de pre-party en de snelste route naar je weekend. De Slam X-marathon. Wat zijn je plannen voor deze vrijdagochtend? Zonnepaneeltjes aan het leggen. Stuurt Ricardo in de slammen. Werk ze daar. Je kijkt voor de regen later vanmiddag. Aan de andere kant ook een goede reden om het uh, werk op tijd neer te leggen. En aan de vrijdagmiddagborrel uh, te beginnen. Uh, richting de goede kant van de week met Slam en de Slam X Marathon. Stamveld hoor je elke vrijdag tussen 9 en 10 in zijn eigen residentie.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 afgelopen week nog op Tomorrowland Winter. Dat uh, combineert eigenlijk de twee leukste dingen ter wereld. Wintersport en festivals. Letterlijk vanaf je skis op je snowboard... naar een uh, mainstage lopen, naar de grootste dj's ter wereld uh, zien. Sam Veld is trouwens gewoon op zijn normale schoenen de piste opgegaan. Ik snap het ook wel. Weet je wel ik vind in zo'n appel ski staan op je skischoenen, dat is dan niet lekker. Als je er ook nog achter een dj-boot moet staan... Zag er wel gezellig uit uh, daar, Sam Veld op Tomorrowland Winter. En elke vrijdag is hij bij ons. Tussen uh, 9 en 10 is zijn eigen residentie. Sam Veld, je luistert naar de Slamix Marathon. een beetje spannend toen we zagen dat hij afgelopen week op zijn snowboard ging stappen. De kans bij snowboarden is altijd groter dan dat je iets breekt dan bij skiën. Nou ja, we hebben nog nodig in de DJ-boot vanmiddag. Sunnery James stond ook op Tomorrowland Winter en is er gewoon bij vanmiddag. Hij staat nog gewoon op twee benen en samen met zijn grote vriend Sunnery James, Ryan Marciano... We zijn ze samen vanmiddag hier in de Slam Mix Marathon. Ook rehab op de line-up. We hebben Melsen, Housequake en Leetan Giordani. Volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. We zijn 24 uur lang in de mix. Met Salveld tot 10 uur in de mix. Volgende week gewoon we weer bij Sam Veld. Yeah. En de Slam Mix Marathon gaat door met zo meteen hier Melsen. Een uur lang in de mix. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.